Een kwestie van verf. Regie heeft Jacques Besançon. Het was nogal laat in de middag toen ik thuis kwam. Ik vond Sherlock Holmes lang uit in zijn diepe stoel liggen. Zijn pijp walmde en zijn ogen waren gesloten. Ik herkende de tekenen van een melancholieke en filosofische bui. Hoe alert hij ook normaaliter is, soms heeft hij last van dit soort stemmingen. En, mijn beste Watson, heb je hem gezien? Wie? Uh, die oude man die er net naar buiten ging, precies. Bij de deur. Dat vond je wel. Pathetisch, zou ik zeggen. Een murfgeslagen mens. Ik zou het zelf niet beter hebben kunnen zeggen. Pathetisch en nul. Maar is dat niet de uitkomst van het hele leven, Watson? Wij proberen, wij strekken de handen uit. En wat hebben wij dan nog ten slotte? Een schaduw. Of misschien iets dat nog erger is dan een schaduw. Leiden. vooruit ons... Een van je cliënten. Dat zal wel, ja. De jaart heeft hem naar mij toegestuurd, net zoals een arts. Een ongeneeslijke zieke wel eens naar een kwakzal verstuurt. Ze vinden dat ze hem niet meer kunnen helpen en dan sturen ze hem naar mij door. Wat is er eigenlijk aan de hand? Wie is het eigenlijk? Josiah Emberley. Hij vertelde dat hij partner is van Brickfall en Emberley, verffabrikanten. Het zijn centjes bij elkaar gehaald... ...en is op 61-jarige leeftijd gepensioneerd. Vervolgens kocht hij een huis in Lewisham... ...om uit te rusten van een werkzaam leven. Een prettig vooruitzicht. Hij werd in 1896 gepensioneerd, Watson. In de eerste maanden van 1897... ...trouwde hij met een vrouw... ...die twintig jaar jonger was dan hij. Aha. Mm -hmm. Die herbomen die nog aardig uitzag ook. Tenminste, als je de foto die hem liet zien... ...met de waarheid kunt laten overeenkomen. Een behoorlijk inkomen. Een vrouw, vrije tijd... Alles wees op een schitterende toekomst. Maar toch binnen twee jaar gebroken en moord geslagen. Nou, maar wat is er dan gebeurd, Holmes? Een oude verhaal, een verradelijke vriend en een luchthartige vrouw. Nou, nou. Een van Embry's grote hobby's was schaken. Vlakbij hem woonde een jonge dokter, dokter Ray Ernest, die ook een gepassioneerd schaker was. Ernest kwam regelmatig bij Embry op bezoek en het resultaat daarvan was een verhouding met diens vrouw. Dat verbaast me niks. Jouw cliënt lijkt me nog niet bepaald godsgeschenk aan de vrouwen. Vorige week nam het bij de benen. Bestemming tot dusver onbekend. Maar wat meer is, de vrouw had bij wijze van persoonlijke bagage... de effectentrommel van haar man bij zich... waarin een groot gedeelte van zijn spaarcentjes zat. Dat is vervelend. Vraag, kunnen we de dame vinden en het geld? Krijgen? Als ik het eerlijk mag zeggen, vind ik de zaak nogal platvoers. Maar belangrijk genoeg voor Josiah Emberley. Dat is waar. Wat ga je eraan doen? Wat ga jij eraan doen, Watson? Ah? Je weet dat de zaak van de twee koptische patriarchen vandaag afgesloten zal worden. Ik heb echt geen tijd om naar Luxemburg te gaan. En toch is bewijsmateriaal dat op de plaats van de misdaad verzameld wordt bijzonder belangrijk. Ja, ik begrijp het. Ik geef toe, ik weet niet of ik er veel van terecht zal brengen, maar ik zal mijn best doen. De oude baas drong er erg bij mij op aan dat ik zelf zou gaan. Maar toen ik hem uitgelegd had, hoe moeilijk me dat viel. Was hij bereid een plaats voor het te maken. Neemt u me niet kwalijk? Meneer. Ja. Ik zoek het huis van de heer Josiah Amberley. Weet u toevallig? Ja, zeker, ja. Uh, daar gids aan de overkant. Wel al machtig. Dan ben ik er al een paar keer voorbij gelopen. <laughs> ja, zulke dingen gebeuren. Wat u zegt, wat u zegt. Natuurlijk kon ik niet verwachten dat de beroemde Sherlock Holmes de zaken van zo'n onbelangrijk mens als ik persoonlijk zou aantrekken. Zeker niet naar mijn grote financiële verlies. Ik verzeker u meneer Amberley dat de kwestie van de financiën helemaal niet ter sprake gekomen is. Nee. nee, natuurlijk niet. Kunst voor de kunst. Hier had hij zijn hart op kunnen halen. Ach, de menselijke natuur, dokter Watson, De ongelofelijke ondankbaarheid. Meneer Amberley. Heb ik ooit nee gezegd tegen een van haar grillen? Is ooit een vrouw zo verwend? Meneer Ambeleet. En die jongeman. Als mijn Meneer eigen zoon, zoon heb ik hem aandacht. Mijn huis was zijn huis. En nu hebben ze me dit aangedaan. Meneer Emberlee. afschuwelijke weer. Afschuwelijk. Zeg u iets? Ik wou u alleen maar waarschuwen dat als u nog langer met die verfkwast blijft zwaaien... er wel eens iets met uw kleren zou kunnen gebeuren. Ach, ik ben bang dat mijn waarschuwing te laat gekomen is. Ach, ik. Nu ziet u zelf hoe in de war ik ben. De hal is pas half geschilderd. Verbaast u dat, dokter? Je moet toch iets doen om de hartepijn te verzachten? Ik begon het huis te verven de dag voordat zij... dwingen... Ik dacht dat ik het maar af moest maken. Erg verstandig van u. Laten we naar mijn heiligdom gaan. Dan ruikt ik niet zo naar ver. Dank u. Ja, hier is het aanzienlijk beter. Gaat u zitten. Waar wilt u dat ik met een verhaal begin? Mijn pensionering, mijn huwelijk misschien? Nee, nee, nee, dat is niet nodig. Meneer Holmes vroeg mij alleen een paar details te verifiëren. Bijvoorbeeld de gebeurtenissen op de avond van de verdwijning van uw vrouw. Oh, hoe zal ik die ooit kunnen vergeten? En dan te bedenken en dat, dat ik een verrassing had. voor dat schaamteloze wezen had. Een verrassing? Een theater in Heemaken, twee logeplaatsen. Vrolijke avond, misschien een klein soepetje na maar nee, nee. Ze kreeg opeens hoofdpijn en wilde niet meegaan. Kijk, hier, een kaartje, niet gebruikt. Stoel 31. Dan moest u dus helemaal alleen gaan. Ja, in gedurende de hele voorstelling was ik me bewust van haar lege stoel naast me. Maar toen besefte ik nog niet dat het een slecht voorteken was. En uh, toen u terugkwam, was ze verdwenen. Ja, maar dat was nog niet alles. Oh, Ziet u deze deur hier? IJzer, maar zo geschilderd dat het net hout lijkt. Mijn kluis. Ik dacht altijd dat het zeer was als een bak. Maar ik had buiten de waard, of liever buiten de waard in gerekend. Uw effectentrommel werd gestolen, nietwaar? Effectentrommel. Waar hmm, geld en obligaties ongeveer 7000 pond. Ze hebben natuurlijk een extra sleutel laten maken. Juist. Maar eh, obligaties, daar kregen ze toch niet zo gemakkelijk geld voor? Dat hoop ik ook. Ik heb de politie een lijst gegeven in de hoop dat ze daardoor onverkoopbaar zouden worden. Erg verstandig. Maar meneer Amberley, heeft uw vrouw geen briefje achtergelaten? Niets, geen woord vanaf het moment dat ik naar het theater ging. En ik er hier achterliep met haar zogenaamde hoofdpijn. Geen woord nog te worden. Jij bent er zeker van dat het nummer 31 was? Absoluut zeker, Oxum. Mijn oude nummer op school. Uitsteken. Dat betekent dat hij zelfs toen 32 had. Of 30. Oh, heb ik je al verteld dat hij in mijn aanwezigheid de foto van zijn vrouw gescheurd heeft? Nee. Ik wil haar vervloekte gezicht nooit meer zien, riep ik. Eerst centjes, dan zijn vrouw. Wat je zegt. Maar... Er was nog iets hoons. Dat dan Wat dan? Het heeft wel niet direct met Amberly te maken, maar... Gaat er hoor. Ik vertelde je toch dat ik het huis van Amberley aanvankelijk niet kon vinden... en dat aan een man op straat moest vragen? Ja. Nou, die knaap, grote vent, donker, zwaar gebouwd... keek me een beetje vreemd aan toen ik de naam Amberley noemde. Toen ik terugging naar het station, zag ik hem weer. Hij volgde mij. In de trein dook hij in de coupé naast de mijnen alsof hij niet gezien wilde worden. Ik ben er zeker van dat hij bevolgde, Holmes. <laughs> Lang, zware donkere zonnebril. Ik heb niet gezegd dat hij een zonnebril op had, maar je hebt gelijk. En een grote dasveld. Holmes, hoe lap je Heel dat? eenvoudig, beste Watson. Maar laten we ons tot de praktische zaken bepalen. Ik moet toegeven dat deze zaak, die in het begin zo belachelijk eenvoudig leek... ...aspecten begint te vertonen die een en ander erg interessant maken. Het is dus eveneens waar dat jij alles wat belangrijk is niet hebt opgemerkt. Oh, maar, maar de dingen die je wel gezien hebt geven aanleiding tot serieuze contemplatie. Wat heb ik dan niet gezien? Oh, trek het je niet aan, beste kevel. Niemand zou het je hebben verbeterd. Maar de belangrijke punten heb je over het hoofd gezien. Wat dachten de buren over de heer van mevrouw en over dokter Ernest. Was hij inderdaad de vrolijke versierde? Dat zijn toch zaken van ongemeen belang? Ja. Met jouw natuurlijke charme is iedere dame genegen jou te helpen. Maar waarom heb je dan niet de hulp ingeroepen van het meisje in het postkantoor of de juffrouw van de groenteboer? Dat kan het nog altijd doen. Al gebeurt. Met dank aan de telefoondienst en Scotland Yard. Mijn informaties bevestigen het verhaal van Emily. De buurt beschouwt hem als een zielige gieriger die zijn vrouw nogal hardhandig behandelde. Men is er ook zeker van dat hij een flinke som geld in de zeef had. Dat is dan duidelijk. Iedereen wist dat de jonge dokter Ernest schaak speelde met Emily... en waarschijnlijk andere spelletjes met eens vrouw. Er is geen enkele onduidelijkheid. En ondanks dat, dat is de moeilijkheid. Ja, ik verbeeld het me misschien, maar... Oh, ik vind overigens dat wij voor vandaag genoeg gedaan hebben, Watson, En ons nu maar eens moesten gaan vermaken. In de Albert Holmes. Holmes, daar ben jij de hele dag geweest. Zoals ik alleen mijn briefjes schreef, Watson, dat ik voor je heb achtergelaten, wilde ik nog een paar zaken ten aanzien van meneer Amberley klaarheid brengen. Is zij hier al geweest? Amberley? Nee. Ah, ben Ah, mevrouw Hudson. Een zekere meneer Amberley voor u, meneer. Laat hem maar binnen, mevrouw Hudson. Uitstekend, meneer. De heer Josiah Amberley. Dank, dank u. Meneer Holmes, ik heb de even graag ontvangen. Ik begrijp er helemaal niets van, dank u. Kom onmiddellijk. Kan u informaties geven omtrent uw verlies? Elmen Pastorie. ...om tien over twee van zondag, Little Purlington. Geef mij de registers eens aan, Watson. Ja. Uh, Little Purlington is toch in Essex? Niet ver van Flinten. Alsjeblieft. Dank je. Nou, E.L. Alman. Ik heb hem. J.C. Alman, Dominee in Little Purlington. Nou, meneer Emily. U moest daar maar eens meteen naartoe gaan. Maar ik begrijp niet. Zoek jij eens een trein op voor onze vriend, Watson? Ik ben al bezig. Beste kerel. Meneer Holmes, zou u zo vriendelijk... Liverpool Street Station, 20 over 5. Holmes. Oh, dat is voortreffelijk. Dan kun jij maar het best met meneer Emily meegaan, Watson. Hij heeft wellicht hulp nodig of advies. Het is duidelijk dat deze zaak naar een hoogtepunt loopt. Maar het is absoluut waanzin, meneer Holmes. Wat kan deze dorpdominee nu van mijn zaak afweten? Het is een verspilling van tijd en van geld. Hij zou echt niet getelegrafeerd hebben als hij niet iets wist. Nou, als ik u was, zou ik meteen een telegram sturen dat u eraan komt. Ik zie geen enkele reden om te gaan. Meneer Emberlee, het zou een bijzonder slechte indruk maken. Zowel bij de politie als bij mij als u zou weigeren een zo duidelijk spoor te volgen. Wij zouden kunnen veronderstellen dat u niet bijzonder gebaat bent bij een diepgaand onderzoek. Ja? Hm? Nou, nou ja, als u de zaak zo bekijkt, dan zal ik natuurlijk gaan. Op de voorzien is het natuurlijk onzin dat zo'n dorpsdominee iets zou weten. Maar als u denkt dat... Het... Inderdaad, dat denk ik. U moet nu opschieten. En dokter Watson gaat met u mee. Vooruit er maar. Maar ik vind het geldverspilling. Geld over de balk gooien. <lacht> Watson, wat er ook gebeurt, zorg ervoor dat hij gaat. Als hij verdwijnt of besluit naar zijn huis terug te gaan, ga dan naar het witspijs in de boskantoor en stuur mij een telegram. Uh, wel, heren, wat kan ik voor u doen? U heeft ons een telegram gestuurd, dominee. Een telegram? Ik heb helemaal geen telegram gestuurd. Ik bedoel het telegram dat u de heer Josiah Amberly gestuurd heeft over zijn vrouw en zijn geld. Als dit een grap moet voorstellen, dan getuigt dat van bijzonder slechte smaak. Ik heb nog nooit van iemand met de naam Amberley gehoord en ik heb hem ook geen telegram gestuurd. Ik wist wel dat het onzin was. Misschien hebben we een fout gemaakt. Zijn er soms twee pastorieën? Er is maar één pastorie, meneer, en één dominee. Het telegram waar u het over heeft is ongetwijfeld een vervalsing waar de politie het nodig over te zeggen zal hebben. Ondertussen, heren, zie ik geen enkele reden om dit te vertrekken. Holmes? Holmes, ben jij dat? Ja, hij was trotsen. Hoe staan de zaken? De dominee heeft nooit een telegram verstuurd. Hij was nogal boos. Holmes, ben je er nog? Merkwaardig, hoogst merkwaardig. Ik ben boven Wittien bang dat er geen trein meer gaat vanavond. Zonder het te weten heb ik jullie blootgesteld aan de verschrikkingen van een dorpsherberg, Watson. Maar het is altijd nog de natuur. Natuur. En Josiah Emberley. Nou, je wordt hartelijk bedankt, Holmes. Graag gedaan, beste kerel. En slaap lekker. Slaap lekker. Hé, wat zei die? Hij zei dat hij het hoogst merkwaardig vond. Merkwaardig? Ik zou het woord duur willen gebruiken. Onze de, de Derde klas. Waarom zou ik meer betalen? En nu nog een hotelrekening. Ik vind het monsterlijk. Ja, dat is het woord ervoor. Monsterlijk. Ik zou die meneer Sherlock Holmes morgen wel eens het een en ander vertellen. Uitstekend, meneer. We zullen dan direct naar huis rijden. Maar nu lijkt me beter eerst een kamer te beschrijven. Per telegram waarschuwde ik Holmes dat we onmiddellijk naar Baker Street zouden komen. Maar toen we daar aankwamen, vonden we een boodschap... waarin hij ons vroeg direct naar Lewisham te komen. Het humeur van Emberley werd er niet beter op. Het was een verrassing voor me... maar het was een nog grotere surprise... Holmes daar te vinden in gezelschap van een grote, zwaar gebouwde man... met een zonnebril en een grote daspelt. Goedemiddag, heren. Mag ik u voorstellen, mijn vriend meneer Barker... meneer Emily. Dr. Watson heeft u wel eens ontmoet, hè? Hoe maakt u het? Prettig met uw kennis te maken. Maar nu gaat u me toch wel een beetje te ver, meneer Holmes. Niet alleen stelt u me bloot aan de grootste ongemakken... om nog maar te zwijgen over de kosten... maar dan nou moet ik ook nog een vreemd persoon in mijn huis aantreffen... die kennelijk zonder mijn goedvinden door u hier is uitgenodigd. Ik moet u de vragen... De vaker stelt ook belang in uw zaak, meneer M. Ik herhaal, ik moet... In mijn zaak? Ja, wij hebben onafhankelijk van elkaar gewerkt. Maar we willen u nu allebei dezelfde vraag stellen. Vraag? Wat, Wat voor een... een vraag, meneer Holmes. Wat heeft u met de lijken gedacht? Allemachtig. Nee! Nee! Nee! nee! Laat me los. Dat mag je mij niet vragen. Wat? Wat? Ik heb een... Nee! Jullie kunnen me niet willen te antwoorden. Dat kunnen jullie niet. Hij neemt iets in. Zijn oud, was er jij. Nee, laat me los. Hier, nee, jij. Nee, nee, Goed werk, bakker. En nu geen onzin meer, ballet. Wij moeten dit artelijk afhandelen. Ja, ik wil hem wel mee naar het station. En zal ik tegen de inspecteur zeggen dat u eraan komt? Ik neem aan dat hij dit huis wil onderzoeken. En zal het daarom wel geen bezwaar tegen hebben... ...mij hier te ontmoeten. Zoals u wilt. En jij? mee, hè. En geen geintje is, want anders draait je arm uit de komen. Dat scheelde niet veel, Holmes. Kijk, een Eh mm -hmm. uh, Holmes, die baker. Een concurrent. Een concurrent? Toen jij hem beschreef, was het voor mij niet zo moeilijk hem te herkennen. Hij heeft een paar mooie zaken opgelost. Zijn methoden zijn ver ongewoon, maar dat zijn die voor mij ook. Dat heeft zo zijn voordelen, weet je. <lacht> nou laat me dan eindelijk eens horen wat er nou eigenlijk allemaal gebeurd is. Alles op zijn tijd, mijn beste Watson. De inspecteur zal het ook willen weten. Het heeft geen zin de dingen twee keer te vertellen. Laat me van meet af aan stellen dat wij ook zo onze conclusies getrokken hadden. U zult ons niet kwalijk nemen dat wij het niet erg prettig vinden... dat u zich in deze zaak gemengd hebt. En nu de eer voor uzelf opeist... terwijl wij deze misdadiger ook al op het spoor waren. Het strijken met de eer kan natuurlijk geen enkele sprake zijn inspecteur... Maar ik weet heel goed dat u door uw officiële status aan handen en voeten gebonden was... en de schurk nooit een bekentenis had kunnen afdwingen. Wat mij zelf betreft, van nu af aan gaat deze zaak mij niet meer aan... en dat geldt tevens voor de heer Baker. U kunt doen wat u goed dunkt. Dat is juist, ja. Dat is bijzonder sportief van u, heren. Het is voor u niet belangrijk of u geprezen dan wel bekritiseerd wordt. Voor de politie ligt de zaak enigszins anders... zeker wanneer de kranten zich ermee gaan bemoeien. Juist. En het lijkt me een uitgemaakte zaak dat de kranten zich ermee gaan bemoeien. Het is daarom van het grootste belang dat u hen de juiste antwoorden kunt geven. Wat bent u bijvoorbeeld van plan te zeggen als een intelligente verslaggever u vraagt wat precies de feiten waren... ...waardoor uw verdenking tegen Emily begon te koesteren? Tja, ik... Uh... Over werkelijke feiten beschik ik nog niet. U beweert dat de gevangene bekend heeft zijn vrouw en haar minnaar vermoord te hebben... ...en u baseert die bekendheid dus op het feit dat hij in aanwezigheid van drie getuigen zelfmoord probeerde te plegen. Maar wat voor andere feiten hebt u... Gaat u het huis doorzoeken? De specialisten kunnen iedere ogenblik hier zijn. Dan krijgt u de beste feiten die u zich kunt indenken. De lijken kunnen niet ver weg zijn. Probeert u het eens in de kelder en in de tuin. Dat kost u weinig tijd. Maar hoe wist u dat er een moord gepleegd was? Ja, Holmes, hoe wist je dat? Ik zal u eerst laten zien hoe het gedaan werd... en vervolgens zal ik u de verklaring geven... waar u en mijn lang vriend, dokter Watson, op zitten te wachten. Maar eerst zou ik u een bepaald beeld willen geven van het karakter van Amberley. Een heel bijzonder karakter. Zo. Hij heeft het soort karakter dat men eerder zou willen toeschrijven aan een middeleeuwse Italiaan dan aan een moderne Brit. Bovendien is hij een grote vrek die zijn vrouw op allerlei manieren probeerde dwars te zitten. Het gevolg hiervan was dat zij een vlucht zocht in het een of andere avontuurtje. Hetgeen kwam in de persoon van de schakende dokter. Amberley was een voortreffelijk schaakspeler. Kenmerk van een berekenende geest was hem. Maar als alle vrekken was hij jaloers. En die jaloezie ontwikkelde zich tot een soort waanzin. Juist of onjuist, hij dacht dat hij belaagd werd. Hij besloot wraak te nemen en bereidde zijn tegenzet voor met diabolische sluwheid. Kijk hier maar eens naar. Dit is de zogenaamde C. Stank. Dat was onze eerste aanwijzing. Hij ontdekte het. Ik volgde het spoor. Toch begreep ik het niet, Holmes. Waarom zou een man, wanneer hij zo door het noodlot wordt achtervolgd, zijn huis met verfdampen willen vullen? Kennelijk om andere geuren te verbergen. Een geur waardoor hij wel eens onder verdenking zou kunnen komen. Lijktopbinding bedoel je? Maar daarvoor is er geen tijd. ...voeg bij die bedenkelijke geur het feit dat er een kamertje bestond als dit. Een zogenaamde safe met een isolerende deur. Voeg de twee feiten bij elkaar en wat krijg je? Ik ben een als ik er iets van begrijp. Ja, ik ook. Nou oh ja, laten we daar nu maar even over ophouden. Ik was er al zeker van dat het hier een ernstige zaak betrof. Omdat ik de plattegrond van het Haymarket Theater had bekeken... ...en daaruit bleek mij dat de plaatsen 30 en 32 op de bewuste avond niet bezet waren. Dan logie dus... Hij is helemaal niet naar het theater geweest. En zijn alibi verdween in het niet. Hij maakte een grote fout toen hij jou het ongebruikte kaarsje van zijn vrouw liet zien, Watson. Ja. De enige manier waarop ik mijn achtertocht ten aanzien van die vechtvlucht en dat afgesloten kamertje kon bevredigen, was het huis te doorzoeken. De vraag was echter hoe ik dat voor elkaar zou krijgen. Ik begrijp het. Hm. Juist, Watson. Ik stuurde een vertegenwoordiger naar een afgelegen plaatsje... en liet hem een telegram zenden naar Emberley. En je liet mij met Emberley meegaan... om er zeker van te zijn dat hij werkelijk ging. <laughs> de naam van de dominee haalde ik eenvoudig uit het register. Meester, briljant. En toen kon ik op mijn gemak inbreken. Kijk eens wat ik hier gevonden heb. Een gaspijp die door de plint in die geïsoleerde kamer uitkomt. Komt u maar mee. Daar, daar, hier in de hoek, een open gaspijp. Hij hoefde het gas dus maar open te draaien en binnen twee minuten zouden degenen die zich hierin bevonden het bewustzijn verloren hebben. Hoe hij het weet al in het kamertje heeft weten te lokken zal wel eeuwig een raadsel blijven, maar toen ze eenmaal binnen waren, waren ze aan zijn genade overgeleverd. Nou, ik heb genoeg gezien. Dus hij begon de zaak te verven om de sporen van het gas te vernietigen. Uitstekend. Hij beweerde de dag voor in verdwijnen begonnen te zijn met schilderen. Juister is te zeggen dat het de dag erna gebeurde. Namens ons korps moet ik u hartelijk danken, meneer Holmes. Zoals u de zaken voorstelt is het allemaal heel eenvoudig. De resultaten krijg je door je te verplaatsen in de situatie en denkwijze van de handel. En dan te bedenken wat je zelf zou doen. Je hebt er wat fantasie voor nodig. Maar het werkt wel resultaten af. Mm. Maar het geld en de obligaties Oh, die zullen we wel ergens vinden. Van een diefstal was natuurlijk geen sprake. Nou, daar maar is dan de... alles mee opgelost. Hoewel één punt zit me nog dwars. Oh ja, hè? Amberley kon er niet onderuit de politie te informeren over de zogenaamde verdwijning van zijn vrouw. Maar waarom heeft hij jou ook in de zaak gemeten? Pure opschepperij. Hij voelde zich zo slim en zeker van zichzelf dat hij er zeker van was dat niemand hem ooit zou kunnen betrappen. De reden van de achterdochtige buurman zou hij kunnen zeggen: kijk eens wat ik allemaal gedaan heb. Ik heb niet alleen de politie op de hoogte gesteld, maar ik heb zelfs Sherlock Holmes ingeschakeld. Maar in dit geval had hij buiten de verf gerekend. <laughs> De kwestie van verf, dat was een verhaal van Sir Arthur Cannon Doyle in de hoorspelbewerking van Thomas Ulrich. De rolverdeling was als volgt: Sherlock Holmes, Erik Schneider. Watson, Johan Sierach. Barker, Paul Brandenburg. Amberley, Dick Swidde. Mrs. Hudson, Brunie Heinke. Dominee Elman, Joop van der Donk. McKenna, Paul van der Lek. De regie had Jacques Besançon.